Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De Eurolanden hebben ingestemd met het akkoord dat Griekenland heeft gesloten met banken over de schuldsanering. Een bedrag van 35,5 miljard euro kan nu alvast worden overgemaakt naar Athene. Aan alle voorwaarden voor de lening van in totaal 130 miljard is nu voldaan, zeggen de ministers, die telefonisch hebben vergaderd. De definitieve goedkeuring moet nog komen van de parlementen van sommige Eurolanden. Het gerechtshof in Amsterdam heeft de zogeheten damschreeuwer een zwaardere straf opgelegd dan de rechtbank. De man van 40 kreeg in hoger beroep 16 maanden cel, eerder kreeg hij 12 maanden, in beide gevallen de helft voorwaardelijk. Daarnaast mag de man de komende 5 jaar niet bij de dodenherdenking herdenking op de dam zijn. Bij de herdenking op 4 mei 2010 brak paniek uit toen de man begon te schreeuwen. Meer dan 80 mensen raakten gewond. Duitse hotels mogen rechtsextremistische gasten op voorhand weigeren. Dat heeft het hoogste Duitse Hof bepaald. Het hotel moet wel meteen bij de boeking uitleggen waarom de gast geweigerd wordt. De zaak kwam aan het rollen toen een vroegere voorzitter van de NPD de toegang tot een hotel in Brandenburg werd ontzegd. Zijn politieke overtuiging kwam niet overeen met die van het hotel. Volgens de rechter is het alleen discriminatie als een staat zoiets bepaalt. Het staat de hoteleigenaar vrij om dit besluit te nemen. De man die de anticonceptiepil in Nederland ontwikkelde is gisteren overleden. Max de Winter was in de jaren 60 bij het bedrijf Organon in Os een van de leidende onderzoekers. Nadat de pil in de jaren 50 voor het eerst in de VS op de markt was gekomen, ontwikkelde hij een Nederlandse variant. Die werd wereldwijd verkocht, in eerste instantie als middel tegen menstruatiestoornissen. Geboortebeperking was toen nog te controversieel. Max de Winter was 91. Dan nog het weer, vanmiddag bewolkt in 11 graden, ook morgen bewolkt af en toe regen en 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Hier loopt de A1 Amsterdam Amersfoort bij Brugge 2 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam bij Dorp ook 2 kilometer. 2 kilometer staat er ook op de A16 Rotterdam richting Breda op de parallelbaan bij Afrit Rotterdam Centrum. En op de A20 hoek van Holland Gouda bij Knopen te De N242 ook maar richting Middenmeer staat 3 kilometer bij Nieuwe Nieuwdorp door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. In ver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 Vrijdagmiddag en net 3 uur geweest tijdens weer voor de hitlijst van Europa, de Euro Breakdown. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komt hij voorbij hier op CFM Zandvoort. De 22e jaar nog weer van deze hitlijst. Aflevering 10 van vandaag, 9 maart alweer in 2012. Deze week in de lijst in totaal 20 stijgers. Geen enkele zitten blijven. 18 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Dat betekent natuurlijk ook dat twee platen uit die lijst moeten verdwijnen. Na 18 weken doet dat Cobra Starship en Sabi You Make Me Feel. En na 16 weken Tyre Cruise en Flowrider The Hangover. Snelste stijgers, want dat zijn er gewoon drie deze week. Chris Brown Turn Up the Music, Licky Lee en I Follow Rivers. Madonna, Nicki Mie en Mia Give Me All Your Loving. Alle drie stijgen zij 7 plaatsen en zijn de snelste stijgers van deze week. Snelste daler is er maar één. Maar ja, dat maakt er niet uit, want She does in Mind van Champal die daalt er 10. Langs genoteerd, dat is Avicii met levels. Ondertussen alweer 18 weken in de lijst terug te vinden. De plaats zakt wel van 37 naar 40. En een plekje hoger staat Jason de met de sample van Toto Africa erin: Fight for You. 16 weken in de lijst van 35 zakken naar 39. 38 zometeen de eerste en nieuwe binnenkomen. Het nummer wat al een aantal maanden uit is, maar nu pas in de hitlijsten terechtkomt. Deze week beginnen we onderaan bij Avicii en levels. Alweer 18 weken in de lijst van Europa. Euro Breakdown of vrijdag.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 Aan de Lijst dus Avicii en Levels, wel alweer de 18 weken in de lijst en daarmee de langsgenoteerde plaat van deze week. Ik zei het net al, de eerste binnenkomer is een plaat die al een aantal maanden uit is... ...en de vierde single van de Britse ster Natalia Kills, afkomstig van het debuutalbum Perfectionist. Het album staat trouwens bomvol met potentiële hits, waaronder Kill My Boyfriend niet echt een uitzondering is... Natalia was een van de namen die we in de gaten gingen houden in 2011. Maar die belofte heeft ze jammer genoeg slechts gedeeltelijk weten in te lossen. De single Mirrors and Free werden eigenlijk alleen echt hits in België, Oostenrijk en Duitsland. En Wonderwall was zelfs daar helemaal niet te vinden. Terwijl het album Perfectionist goede recensies ontving, werd het nergens een echte bestseller. Om de verkoop van het album in de US nog een extra boost te geven werd vergeefs. besloten we een extra nummer op te nemen voor de Amerikaanse deluxe editie. En dat werd dus deze single Kill My Boyfriend. Hetzelfde heeft een nummer met moord als hoofdonderwerp zo vrolijk geklonken. De kans is dan ook erg groot dat je in het tweede refrein al vrolijk mee zit te bleren op Kill, Kill, I'm gonna Kill, Kill. Dat is precies wel het charme natuurlijk van dit nummer. Bovendien wordt het ondersteund door een ijzersterke videoclip waarin de melk, waarschijnlijk als metafoor voor bloed, rijkelijk vloeit. bevat alle ingrediënten om toch wel weer een hit te gaan worden voor deze Natalia Kills. Aan begin is ze dus. Ze komt binnen in de lijst van Europa met Kill My Boyfriend en dat doet ze op nummer 38.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 30 van deze week in handen van Rihanna, you're the one. Onweer 17 weken in de lijst. dus zakt wel van 30 naar 36. Nou, hoogste binnenkomer binnenkomen. Deze week vinden we dan op 35 een single van Adele Emily Zandé. En dat is een Schotse singer en songwriter. En geboren op 20 mei van het prachtige jaar 1987. Heeft zelf al een diploma als arts met een aanvullende graad in de neurowetenschap van de Universiteit van Glasgow. In augustus 2011 verscheen haar solo-single Heaven. In november van vorig jaar de opvolger Daddy en beide als voorloper op haar debuutalbum, wat op 6 februari van dit jaar uitkomt: More Versions of Events. Zoals je het horen op de debutsingen van Chipmunk en op A Read All About It van Professor Green. Stuk voor stuk allemaal hitnoteringen. Ze schreef ook reeds nummers voor onder andere Sherry Lloyd, Susan Ball, Perry Cladis, Cheryl Cole en Tini Tampa. En op 15 december vorig jaar won ze ook nog eens de Brit Award, Critics Choice 2012... ...als meest beloof, beloftevolle nieuwe artiest. Een categorie waar we ook Jesse G, Ellie Gottling, Valence the en de uh, Machines... ...als winnaars uit de bus zijn gekomen ooit. En nu dus een van de grote artiesten al aan het worden in uh, de Brit. En nu stormt ze eindelijk door naar Europa, dus die uh, Emile Sandé... Haar eerste single die een hit wordt in Europa is Next To Me. En die komt deze week binnen op nummer 35. We're yeah. Op The Music, in zijn tweede week gaat hij omhoog van 38 naar 31 Onder aan de lijst vinden we deze week Avicii en Levels In de 18 weken zakken zij drie plaatsen naar beneden Jason Rulo, Fight For You, staat alweer 16 weken in de lijst En die zakt van 35 naar 39 Natalia en Kill My Boyfriend, die komt opnieuw binnen op 38 37 is van de Crystal Fighters De Champion Sound staat alweer 16 weken in de lijst en zakt vier plaatsen Rihanna Jordan The One staat nu 17 weken in de lijst. Zakt van 30 naar 36. En Mila Zandé komt nieuw binnen met Next To Me op 35. 34 is voor Katy Perry. The One That Got Away staat 15 weken in de lijst. Zakt 5 plaatsen van 29 naar 34. Van 27 naar 33 gaan Spencer en Hill en Nadia Ali. Believe it, 10 weken staan ze nu in de lijst. Bruno Mars, It Will Rain staat 15 weken in de lijst. Terwijl uh, het zal wordt op zaterdag team zo'n beetje half de studio verbouwd en uh, weggaat. Kunnen wij rustig verder want uh, 15 uh, Spencer Hill, dus 10 weken believe it. 15 weken alweer voor uh, Bruno Mars it Will Rain. Van uh, 28, zakken zijn naar 32. Chris Brown net, zijn nieuwe single Turn Up the Music. Staat twee weken in de lijst en gaat van 38 naar 31. Een plaat die ook twee weken in de lijst staat. Live, live, live, my live my life, the Far East Movement samen met Justin Bieber.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 Ik dacht dat ik Justin Bieber ooit in Maleisië zou hebben. Maar het lukt dus wel samen met de Far East Movement en Live My Life in de tweede week omhoog van 36 naar 30. ZFM Westkust weerbericht. Na een hele mooie donderdag met flinke periode's met zon zijn er vandaag weer vrij veel wolkenvelden. Het blijft gelukkig wel overal in de regio droog en soms is er zelfs een klein stukje van de zon te zien. De temperatuur vandaag maximaal 11 graden en dat alles bij een matig aan zeevrij krachtige zuidwestelijke wind. Vanavond in de komende nacht dan is het overwegend bewolkt en tegen de ochtend kan er zelfs wat gespetter naar beneden komen. Veel voorstellen, dat uh, zal het allemaal niet doen. De zuidwestelijke wind die, uh, waait matig tot vrij krachtig en de temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden. En morgen overeert wederom dan weer de bewolking. Maar uh, met een beetje geluk zien we af en toe ook de zon. Het blijft droog en het wordt ook weer een graadje of 11. In de nacht naar zondag dan klaart het geleidelijk weer op en zondag overdag schijnt de zo'n flink. Het blijft droog en de wind waait matig uit het noordwesten. Temperatuur zal dalen naar een graadje of 45. En zondag zal het zelfs een graadje warmer worden. Dan gaan we langzaam richting de 12 graden. We gaan ook langzaam op weg naar de nummer 1 van Europa. En ja, begin zei ik al, er zijn geen zitten blijven. Ja, Spannend is het niet. We hebben dus wel een nieuwe nummer 1. Maar welke plaat dat is, dat hoor je even voor de klok van 5 uur pas. Mocht dat je nou allemaal te snel gaan en wil je straks nog eens terugkijken wie nou ook alweer waar stond. Dat kan vanaf vijf uur staat de lijst weer op internet. www.zfmzandvoort.nl En dan even op de Euro Breakdown klikken en dan krijg je ze alle veertig onder elkaar nog even te zien. En mocht je nu niet kunnen luisteren op vrijdagmiddag, dan doen we het gewoon op zaterdag allemaal nog een keer. Hè. Dan tussen zeven en negen komen ze alle veertig nog een keer voorbij. Dus ook Birdie. Het ritme van Zandvoort. Van well, Beur staat met people help the people deze week op nummer 29.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 Tussen Simple Plan en de man die we leren kennen van Waka Waka, It's Time for Africa. Knee heb ik het dan natuurlijk over. In de tweede week gaat hun single omhoog van 32 naar 28. En dan voor Birdie in de derde week. People Help the People 5 plaatsen omhoog van 34 naar 29. We gaan verder de lijst omhoog. Tini Tempa, SDH, Love, Suicide... stak deze week eh, 13 weken trouwens in de lijst. Nu van 22 naar 27. En winst is over voor Train Drive-By. Staat nu 3 weken in de lijst. Gaat omhoog van 31 naar 26.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 Breakdown, the countdown of the continent. Tonight, no answer. Wrong. In de Jump Smokehouse Alone Again In de vijfde week omhoog van 25 naar 23 En dat was alweer de laatste plaat uit de 20 serie Dus kijken wij achterom naar nummers 30 tot en met 21 Op 30 vinden we de Far East Movement samen met Justin Bieber Live My Life in de tweede week omhoog van 36 naar 30 Van 34 naar 29 in de derde week Birdie People Help The People Simple Plan, samen met Kane en The Summer Paradise staat twee weken in lijst, gaat omhoog van 32 naar 28. Tini Tempa, Essential en The Left Suicide, staat nu 13 weken in lijst, en zakt wel vijf plaatsen van 22 naar 27. Train in The Drive By in de derde week omhoog van 31 naar 26. Coldplay en Charlie Brown zakken vier plaatsen in de 14e week naar 25. Ed Sheeran en zijn Lego huis van 15 weken zakt van 20 naar 24. Alicia Reid en The Smokers Alone Again, dus in de vijfde week omhoog van 15 naar 23. Watch In The Easy Way Out, in de dertiende week zak het van 19 naar 22. En Lady Gaga, Mary The Night, tien weken lijst, zak van 15 naar 21. Jean-Paul, She doesn't Mind is de slechtste plaats van deze week, althans in ieder geval de snelste daler. In de twaalfde week verdubbelt hij namelijk zijn plek van 10 naar plek nummer 20. We gaan meteen naar het andere uitwissel, want Madonna, Nicki Minaj en Mia, Give Me All Your Loving... ...zijn één van de drie snelste stijgers van dit moment... ...namelijk in de vierde week stijgen ze van 26... ...naar plek nummer 19... You gotta step into my world Middag tussen 3 en 5 De grootste hits van Europa Met Short Van Lop It's the price I got for the lies I've told that the truth er no longer thrills me So we have the fleet. Van Snow Patrol en in die end in de vijfde week gaan ze omhoog van 24 naar 18 En voor Madonna, Nicky Mier en Mia, give me all your loving in de vierde week dus Een van de snelste stijgers van 26 naar 19 met 7 plaatsen winst dus Straks na het nieuws van 4 uur gaan we op weg naar de nummer 1 van Europa En welke plaat het is dat hoor je natuurlijk even voor de klok van 5 en pas Ook gaan we natuurlijk even ja, een hoop goede is draaien Ook kijken wat het weerbericht uh, is voor het komende weekend dat allemaal na het nieuws van 4 uur tot de klok van 5. Ja, en tot de klok van 4 heb ik gewoon nog eentje voor je klaarstaan. De nummer 17 van deze week, 13 weken, staat deze dame in de lijst. Er zakt 6 plaatsen van 11 naar 17. Auradione en Geronimo. GG, Jojo Lala. Let's go, Geronimo. GG, GG, GG, GG, GG, GG, GG, GG, GG, GG, GG, GG, GG,